7 uur Keesrood met het NOS-journaal. De Russische kustwacht heeft het Nederlandse Greenpeace-schip Arctic Sunrise bestormd. Acht gewapende agenten lieten zich met touwen uit een helikopter op het dek zetten, zegt Greenpeace op Twitter. Daarna gingen de agenten het schip binnen. Een woordvoerder van Greenpeace Nederland gaat ervan uit dat alle dertig opvarenden van de Arctic Sunrise zijn aangehouden. Onder hen zijn twee Nederlanders. Greenpeace rekent erop dat minister Timmermans van Buitenlandse Zaken zijn best doet om alle arrestanten vrij te krijgen... Greenpeace wil voorkomen dat Gazprom olie gaat winnen ten zuiden van Nova Zembla. De Tweede Kamer wil dat Nederland 250 Syrische vluchtelingen extra opneemt. Het kabinet stelde zich op het standpunt dat deze groep deel zou uitmaken... van de 500 vluchtelingen die Nederland volgens internationale afspraken jaarlijks opneemt. De Kamer wil juist dat de 250 Syriërs bovenop dat aantal van 500 komen. De motie op initiatief van de ChristenUnie werd ook gesteund door regeringspartij PvdA. De meerderheid van de Kamer vindt niet dat de enorme humanitaire ramp in Syrië... ten koste mag gaan van vluchtelingen uit andere landen. In Indonesië zijn ruim 15.000 mensen geëvacueerd... na de uitbarsting van de vulkaan Sinabung. De vulkaan in het noorden van Sumatra barstte zondag voor het eerst in drie jaar uit. Sindsdien is de vulkaan onrustig. De autoriteiten hebben alle huizen in een straal van drie kilometer rond de vulkaan ontruimd. De bewoners zijn opgevangen in kampen. De 54 bonden die aangesloten zijn bij de UEFA hebben hun steun uitgesproken voor het plan om het WK van 2022 in Qatar in de winter te houden. Volgens de FIFA kan het WK vanwege de hitte sowieso niet in de zomer gehouden worden, omdat de temperaturen in Qatar dan kunnen oplopen tot 50 graden. Mogelijk wordt het WK nu in januari of in november en december gespeeld.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 ANWB Verkeersinformatie. Er zijn nog zeven files over uit de avondspits. Ik ga ze niet allemaal noemen. Wat langer is nog de file op de A13. Rotterdam richting Den Haag. Bij Delft 6 kilometer. Door een kapotte vrachtwagen op de A16. Breda Rotterdam bij Randweg Dordrecht 2 kilometer. Daar is de rechterrijschok dicht. A27 Utrecht richting Breda. Tussen knooppunt Evening en Lexmond 6 kilometer. Door werkzaamheden op de A28. Zwolle richting Hogeveen. Tussen de wijk en Zuidwolde 2 kilometer. Bij Nijverdal veel vertragingen En ook lopen geen treinverkeer vanwege het onschadelijk maken van een vliegtuigbom. De N35 almelo Wolle is nu in beide richtingen dicht... tussen de west en Nijverdal. Richting Almelo staat bij Nijverdal 3 kilometer. De Nationale Taptoe Van 26 tot en met 29 september in Ahoy-Rotterdam. Reserveer nu uw kaarten via nationaletaptoe.nl.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 National Academic. De verzekeraar voor hoge opgeleiden. Ontdek ons op na.nl Stichting Lira feliciteert Ger Beukenkamp en Hans Hielkema... winnaars van de Lira Scenarioprijs 2013 voor Den Uil en de Affaire Lockheed. Ontdek onze lage premie. National Academic. De verzekeraar voor hoge opgeleiden. Heeft u vandaag de Pravda al gelezen? Of de Daily Star Libanon? Of Le Monde?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 Dames en heren, goedenavond. Onze gast is een van de nieuwe jonge honden van het toneel... die ook een glanzende carrière tegemoet gaat als filmacteur... want hij viel al op in de roadmovie Rabat. En nu schittert hij in de rauwe misdaad Wolf... waarvoor hij 10 kilo moest aankomen. En niet zomaar 10 kilo, maar 10 kilo pure spiermassa. En dat werd dus een jaar het krachtronk in. Hier is Marwan Kenzari. Uw presentator is Petra Possel. Die 10 kilo is er al lang weer af, Marwan. Ja die, die, ja, die zijn er weer af, ja. Ja, heb je, heb je nog wel dat wasbordje? Uh, weet ik niet. Soms denk ik... Nee. <laughs> Kom op. Ik kan je moeilijk dwingen om je t-shirt omhoog te doen, maar dat weet je toch zelf wel? Heb je vanochtend ja, het is gedoucht? Het is ja? Ja? Ja. ja, zeker weten. Want, want dat, is, dat zijn wel de unique selling points van, die, van, die, van de film. Hè? Dat, dat jij je t-shirt omhoog doet en dat je... Ja, mensen zijn altijd heel erg gefixeerd op de buikspieren. Maar ik vind bijvoorbeeld weer... Ja, schouders vind ik weer eigenlijk veel... Ik heb liever goede schouders dan... Ja. Uh, ja. Ja, buikspieren zitten er. Dat zegt iemand met een wasboordje die heel aantrekkelijke buikspieren heeft. Ja, je, Lekker makkelijk. Je buikspieren die zitten er altijd wel. En je moet ze alleen tevoorschijn halen. Zo is het. Er moet getraind worden. Uh, welkom. We gaan niet de hele tijd over je lichaam hebben. We nee. gaan het over je spelprestatie hebben. Je hebt de hoofdrol in de film Wolf. Waanzinnige film. Uh, ook echt Het grijp je ook bij de keel. Het is zwart-wit. Het is grauw. Het is heftig. Uh, er wordt weinig in gelachen. Het is uh, verre van cabaret. Het is niet... De, de, de humor is, is, vind je amper... Maar ja, het is een slag in het gezicht. In alle opzichten. En, uh, en jij hebt die rol, dus dat doe je fantastisch. En Dankjewel. daar gaan we het over hebben in Kunststof. Van uh, donderdag 19 september. Het cultuur en mediaprogramma van de NTR. We zijn er vier keer per week. Van maandag tot en met donderdag op Radio 1. En u kunt reageren op deze uitzending via onze website. Radiokunststof.nl Daar hebben we een gastenboek. En dan kunt u uw vragen stellen aan Marwan Kenzari. Hij is de hoofdrolspeler uit Wolf. Hij zat al in Rabat. Hij is ook heel veel te zien bij toneelgroep Amsterdam bijvoorbeeld. En bij 1 en binnenkort staat hij in een... Hartenstraat. Hartenstraat, nieuwe film, en dat is dan weer een hele blije comedy. Ja, een van, hele lieve uh, film uh, ja, uh, van Sanne Vogel. Ja, en dan, ben je, dan ben je gewoon een bakfietsva uh, bakfietsvader ja, in een heel andere wel, ja. tak van sport. Nou, kortom, uh, we gaan veel <lacht> van deze jongen horen. Um, en de recensies zijn goed, want dat, daar gaat het nu deze dagen natuurlijk om. Dinsdag was de... Of maandag was de feestelijke première in Tuschinski in Amsterdam. Vandaag en gisteren zijn de recensies verschenen. Ja. Drie en vier sterren is de gemiddelde opbrengst. Meer vier sterren dan drie. Dat is he, van de vijf sterren die dit vergeven vallen. Ja. Jij bent dus een gelukkig man. Ja, ja, ja, zeker. Ik denk dat er hele mooie dingen gezegd zijn over de film. En, uh... Waar hecht je aan? Wat, wat, wat is je bijgebleven? Met bedoel, ik Ja. Nou ja, als ding, als we, er wordt gewoon de dingen waar je op hoopt eigenlijk als die gezegd worden dat zijn dat zijn ja dat maakt je wel een gelukkiger acteur en mens. Hè? Nou bijvoorbeeld ik ik zal een stukje voorlezen. Dit is Trouw en die schrijft met vier sterren... Kenzari acteert ijzersterk in ruig misdaad drama. Tussen de torenflats zwerven, tasjesdieven en keiharde gangsters. Dus meteen die sfeer ook neergezet. Ja. Nou, en iedereen is eigenlijk gewoon ontzettend te spreken ja. over hoe je de rol doet. Nou ja, eerlijk, als, je, als je dat leest, dan word je, dan word je natuurlijk heel blij van. Word je een blije man. Van. Ja, zeker ja. weten. We gaan het er straks over hebben. We gaan ook andere dingen doen deze uitzending. Bijvoorbeeld voetbal. PSV is aan het voetballen. En Ronald van der Geer die gaat daar meer over vertellen. 10 minuten geleden begonnen in Eindhoven, waar slechts een mannetje of 10.000 toekijken. PSV trapt af in de Europa League. Het één na hoogste Europese toernooi tegen de Bulgaarse kampioen Ludo Gretz Raskrat. Dat is niet direct een, een trekker van je welste. Bij PSV wat aanpassingen in de opstelling. Het is overigens nog steeds 0-0. Geen Brenet, geen Rikik, geen Wijnaldum laatste twee zijn geblesseerd. Park en Schaars worden gespaard. Dus doen we het met bijvoorbeeld Arias in het elftal. Met bijvoorbeeld Toyfonen en ook Hiljemark met een basisplaats in het elftal van Philip Cocu. Tegen de Bulgaarse kampioen die de eerste kans al heeft gehad. Voorzet Misidjan, bekende naam, is een van de twee Nederlanders in de Bulgaarse selectie. En een enorme kans voor Diakov, de Bulgaarse aanvoerder. Een van de twee Bulgaarders slechts in dit elftal. PSV begon dus slecht. Eerste kans direct weggegeven. PSV herstelt zich zonder nou heel gevaarlijk te worden. In een wedstrijd die dus 10 minuten onderweg is en een 0-0 tussenstand kent. Straks meer nieuws over deze wedstrijd van Ronald van der Geer. En voordat we verder gaan over de film Wolf... gaan we even stilstaan bij het overlijden van culinair journalist Johannes van Dam. Hij overleed gisteren op 66-jarige leeftijd. Hij was al enige tijd ziek. Hij lag al enkele maanden in het OVG in Amsterdam in het ziekenhuis. Aan de telefoon Jona Freud van de kookboekhandel in Amsterdam. Johannes van Dam was ook een tijd lang, meest zes jaar lang, eigenaar van deze winkel. Je hebt dat toen overgenomen van hem. Dag, goedenavond Jona. Hallo Petra. Jij kende Johannes van Dam goed. Je hebt hem eergisteren nog bezocht in het ziekenhuis. Was het duidelijk dat het snel afgelopen zou zijn met hem? Ja, dat was wel duidelijk, ja. Hij lag er al bijna vier maanden in het ziekenhuis... En we hebben de hele tijd gedacht, het komt weer goed. En dan dachten we weer, het gaat toch mis. En dan dachten we weer, het gaat weer goed. En maar eergisteren was duidelijk dat het uh, niet meer goed zou komen. Hij had problemen met zijn het... nieren en met zijn hart. En, en ja. hij had suikerziekte, kortom. Uh, het, het was een opeenstapeling van ellende. Heb je nog met hem kunnen praten? Ik heb ook nog met hem kunnen praten... Uh, hoewel het wel al moeizaam ging, moet ik zeggen. Maar ik heb zeker met hem kunnen praten. Uh -huh. En uh, zijn humor had hij ook nog. Die heeft hij tot het laatst toe volgehouden. Zijn lijf wilde niet meer, zijn hersens nog wel. En zijn humor zeker ook. En waar bleek die humor uit? Er kwam uh, zo'n uh, zo verpleegster binnen om te vragen of hij nog had wat te drinken. Uh, of hij koffie of thee wilde en toen lag hij daar en toen vroegen wij ons alle af, heeft hij dit gehoord, deze vraag, want hij bleef heel lang stil. En toen zei hij alleen maar, doe dan maar champagne. Hmm. En uh, daar stond hij het vooral <lacht> van. Maar, uh, maar die had ze niet ja. in een karretje zitten waarschijnlijk. Die had ze niet in een karretje zitten en toen zei hij ook, van als ik dat zou hebben, dronk ik hem zelf op. <lacht> is, is, er, is er nog zoiets als een laatste avondmaal geweest, wat ik me voor kan stellen bij Johannes van dan? Uh, zelfs daar heb ik het met hem over gehad. Omdat ik hem heb gevraagd: Johanna, daar is vast een keer over geschreven. Dat is je vast honderd keer gevraagd. Wat wilde je het liefst? Als het je laatste avondmaal zou zijn. En daar moest hij ook heel lang over nadenken. En, maar of het nadenken was of dat hij gewoon toch moeite had om het uh, allemaal even op een rijtje te krijgen. Uh, bleek dat erwtensoep te zijn. Erwtensoep. Maar uh, daar is het niet meer van gekomen. Nee, want het is heel snel gegaan. Hij heeft uiteindelijk ja. zelf besloten dat de behandeling stopgezet moest worden. Omdat er ja. geen, geen uitzicht meer was op verbetering. En binnen een dag hè, na die beslissing is hij eigenlijk overleden. Kun jij aangeven, Jona, want jij zit eigenlijk van kindsbeen af aan in die, in die culinaire journalistiek. In, de, in die hele wereld van het koken en het eten. Wat het belang van Johannes van Dam voor de culinaire journalistiek is geweest? Nou, ik denk uh, dat het belang van Johannes groot is geweest. Ik denk dat Johannes een van de eerste was die uh, met een ja, bijna cynische kriti kritiek uh, schreef over de restaurantwereld. Hij was natuurlijk heel streng, hij was een professor. Hij durfde op te schrijven als hij er echt niet mee eens was. Daarvoor had je toch veel culinaire journalisten die alleen maar gingen schrijven over restaurants waar ze tevreden over waren... en de restaurants waar ze niet tevreden over waren lieten ze links liggen. Ja. Dat heeft hij niet gedaan. Um, dus ik denk dat dat van een belang is geweest. Ik denk wel dat Johannes daar een grootheid in was om dat te schrijven. Dus er zijn natuurlijk heel veel mensen dat later ook gaan doen... en ik af en toe schieten die doel misschien voorbij. Ja, ja. Dan gaat iedereen ja. heel kritisch lopen doen, bedoel je? Nou, inderdaad, uh, uh, soms ook met wat minder verstand van zaken. Ja. Dus dat was natuurlijk wel met Johannes, hij had wel echt verstand van zaken. Want hij wist echt heel erg veel. Hij wist heel erg veel, ja. Zat hij daar eigenlijk wel eens uh, naast ook? Wat zeg je? Zat hij er ook wel eens naast? Hij zat er zeker ook wel eens naast, maar dat kon hij heel goed verbloemen. <lacht> uh, <lacht> dat is ja. ook een talent. <lacht> en, uh, Johannes die uh, woonde in zijn huisje met enorme stapels boeken om zich heen... En zijn grootste liefhebberij was met opera muziek op de achtergrond door zijn boeken bladeren. Ja. En dat deed hij dagen en nachten lang. Boeken lezen. En boeken lezen, bladeren, doorkijken, dingen opzoeken. Als je een woord opzocht of een gerecht opzocht, deed hij dat niet uit één boek of uit drie boeken, maar uit twintig boeken. Ja. En uh, daarmee vergrootte hij zijn kennis natuurlijk steeds meer. Uiteindelijk heeft dat ook geresulteerd in een soort bijbel, De Dikke van Dam. Uh, dat is een bestseller geworden. Hij, hij was zelf geloof ik ook verbaasd dat hij daar ontzettend veel exemplaren van verkocht heeft. Hoe belangrijk is dat boek eigenlijk? Nou, ik denk dat hij verbaasd was. Uh, dat het goed voor zou verkopen, daar was hij niet verbaasd over. Alleen de hoeveelheid. Daar gaan inderdaad, uh, het is een van de best verkochte uh, kookboeken in Nederland. En dan geworden, hebben we het hè? over meer dan 100.000, toch? Mm, of, nee, dat heeft het niet gehaald, maar als een koopboek als er meer dan 10.000 in Nederland verkocht worden, dan is, is het wel een koopboek al veel, okay. bij hem uh, is het veel, uh, ma uh, enkele malen tienduizenden stuks van verkocht, Hoeveel, hoe hoog de cijfer precies zijn weet ik niet eens. Nee. En hoe belangrijk maar, is dat boek? Dat boek is een naslagwerk. Dat boek is een, een naslagwerk overal over hoe wij in Nederland met eten bezig zijn. Kijk, je hebt natuurlijk ook een Larousse gastronomie. Het gaat dan meer over de Franse keuken, waar je dan ja. alles in kon vinden. Of het boek van Ellen Davidson. Maar Johannes heeft natuurlijk, uh, was een Nederlander. Zoals vandaag uh, iemand al zei, als Johannes een Amerikaan was geweest en zo over eten had geschreven, was hij wereldberoemd geweest. Wij We zijn natuurlijk niet zo'n groot landje hier. Maar met zijn dikke Van Dam heeft hij gewoon opgeschreven wat wij in Nederland moeten weten over de over eten. Ja. Dus, wij, uh, Jona, wij zitten met veel plezier samen... altijd uh, in de achter de microfoon. Iedere maand op ja. Radio 1. En uh, dan gaan we altijd recepten... Uh, jij, jij kookt recepten... uit kookboeken enzovoort. En Johannes van Dam heeft ook vaak meegewerkt aan dat programma. Ik weet niet, herinner jij je nog... de krokettentest uit, uh, uit 2010? Nou, ik zal het me nog herinneren, ja. Hij smakte. Ja. Hij smakte. Hij, smakte ja. hij praatte met zijn mond vol, hij smakte. Ja. We gaan even luisteren naar een fragmentje uit deze uitzending. Wat is het geheim van een goede kroket? Nou, in ieder geval dat uh, Ja, er zijn heel veel geheimen. Dat, uh, het uiterlijk is al iets... Uh, dit bijvoorbeeld... Uh, je ziet die ragout, die glanst heel erg. Ik snij in de lengte door midden. Ja. Dan krijg je een groot oppervlak met de ragout. En daar kan je al een heleboel aan aflezen. Ja. En uh, dat betekent in dit geval, de ragout is blank. Er zitten kleine stukjes groen in. En vlees, dit is een... En wat, wat zegt het feit dat je ragout ziet? Dat, Want dat soms zie ragout... je ook slierten vlees, dacht ik. in een. Nou kopjet. ja, dat sowieso, er zitten hier ook stukken vlees in. Die zie ik ook. Nee, maar die ragout glanst. Dat ah, is het punt. En daar, ik denk dat hij gaar is gekookt. Juist. En dat moet ook. Ondertussen gaat er nu van de kroket nummer 1... die in de lengte door is gesneden... een stukje kroket naar binnen bij Johannes van Dam. Hij draait zijn hand er niet voor om, hè, want dit zijn hete kroketten. Deze komen net uit de olie, uit het vet, moet ik zeggen. Maar ik heb nog niet gegeten. Uh, oh, oké. En hij had nooit gegeten als hij naar Mandjaren ging. Dus het kwam goed uit. En zo schoof hij ook wel eens een keer zes haringen naar binnen... Ondanks het feit dat hij een zoutloos dieet moest volgen. Uh, hij je... begon te roepen dat hij geen haring mocht eten. Precies. En dat ging gewoon ja. moeiteloos door. We hebben erg van hem ja. genoten. Jij ook, hè, Jona? Ja, zeker. Ja. Ja. Ik ben een uh, dierbare vriend verloren, echt. Ja. ja. Nou, dus dat, uh, allemaal ja. een beetje verdrietig. Mandjari gaat op vrijdag 4 oktober uh, in ieder geval de uitzending wij wijden eraan. Dat zijn wij aan Johannes verplicht, die ook meewerkt aan, deze, aan dit programma. Uh, vrijdag 4 oktober hier op Radio 1. Uh, Jona Freud, dank je wel. Oké, okay. dag. Dag. dag. Radio is dus onze website. Twitteren kan ook. Hashtag Radio Kunsthof. Ik ga praten met Marwan Kenzari. Hij is acteur. Sinds 2009 is hij verbonden aan toneelgroep Amsterdam. Het grote publiek kent hem van, bijvoorbeeld van Flikker Maastricht... of Penosa of de films Loft en Rabat. Maar hij zal nooit meer vergeten worden... na het zien van de film Wolf vanaf vandaag in de bioscoop. Je speelt daar in de hoofdrol een kickboxer, Een jongen van Marokkaanse kom-af... die aan zijn uitzichtloze situatie probeert te ontsnappen... en zijn vuisten zowel binnen als buiten de ring gebruikt... en steeds verder afglijdt. Heftige film, zei ik al. Zwart-wit gedraaid, amper gelachen. Je krijgt de pijn van in je buik. Ga zo maar door. Maar ik, ik heb echt stijf in mijn stoel gezeten... van begin tot het eind. Ik vond het heel spannend. Uh, terwijl jij niet heel veel doet, trouwens... Ja, behalve als je loopt te meppen. <lacht> het is een hele fysieke rol, zullen we ja. zeggen, maar ja. klein. Um, hoe is die rol op jouw pad gekomen? Maar... Nou, dat, is eigenlijk een, um, dat ging als volgt. Voordat wij, voordat, uh, wij met Rabat begonnen... Uh, als, ik, als ik me goed herinner, was het voordat wij met Rabat begonnen... Uh, waren Jim en ik, aan het, Jim is de regisseur, ja. uh, waren we aan het joggen in het Vondelpark... En toen spraken wij eigenlijk al over dat we allebei gecharmeerd waren van het vertellen van zo'n soort verhaal. Um, in de recensies valt dan de naam Scarface. Oh nee, nee, nee. Dat, Niet zo'n verhaal. Nee, dat is bij ons nooit. Dat is in ieder geval bij ons nooit. U. Kijk, er zijn uiteraard een aantal films die wij die wij, die wij uh, heel hoog hebben zitten, zoals natuurlijk Aan Profet en La Anne en, zo. en En dat zijn films waar wij. Maar ook Mean Streets bijvoorbeeld. Een ja. van Scorsese's eerste films. Dat zijn films waar we, waar we allebei eh, graag naar kijken. En nog altijd graag naar kijken. Rauwe werkelijkheid dus. Ja. Een bepaalde, bepaalde compromisloze uh, uh, uh, versie van wat wij denken dat het... Uh, uh, dat het kan zijn, vooral op straat in ieder geval. Ja, en dan ook echt de contouren van een, van een, van een Marokkaanse jongen... Die, die uit een gezin komt waar altijd waar veel aan de hand is... waar ook niet veel geld is... waar ja. veel sociale en, ja. en, en praktische problematiek is. Ja. Die, die contouren waren meteen duidelijk. Nou, misschien niet zo specifiek... maar we, we, te, al joggende spraken wij, werden we eigenlijk steeds... we vergaten een en joggen eigenlijk een beetje... We, we, ja. Eigenlijk was het meer lopen en praten over dat we zoiets wilden doen. Maar we moesten eerst natuurlijk, we waren iets met Rabat bezig. Dus daar uh, ging eerst al onze aandacht naartoe. En uh, vrij snel na Rabat zijn we allebei, denk ik, uh, hebben we allebei onze pijlen gericht. En uh, niet alleen wij trouwens, ook uh, Leonard, de cameraman en Julius uh, de producent. Ja, want Rabat was een enorm succes. Het was een, een, een roadmovie, waar onder andere Gouden met mee werden gehaald. Uh, uh, dus dat was een goede steun in de rug om, om gewoon even goed door te zetten... en naar deze film te gaan. Hoe ja. heb jij je ingeleefd in, in die rol van, van, van die jongen... die, die uh, ja, opgesloten zit in zichzelf en op het punt staat eigenlijk om in de criminaliteit te belanden? Nou ja, ik, heb, ik, heb, ik ben sowieso door gefascineerd door, door, door mensen met een bepaalde innerlijke storm of ja, hoe moet je dat mm -hmm. zeggen? Um, er zijn een aantal mensen binnen mijn omgeving... in mijn, fam in mijn familie, bijvoorbeeld in Tunesië... die, die, die vrij veel gelijkenissen vertonen met, uh, met dit karakter op sommige vlakken. En wat voor dingen zijn dat dan? Nou ja, een bepaalde onrust, een bepaalde uh, ontevredenheid... maar ook een uh, bepaalde kwetsbaarheid... En, uh, ja, een bepaal, een, een goe, ergens wel een goede, goede kern, maar, maar op een of andere manier niet in staat zijn om, om dat om te zetten in, in, uh, in iets goeds, denk ik. Of, uh -huh. ja, het is een beetje moeilijk uit te leggen, maar... Maar balancerend op de rand van... Uh toch ook van, van, van de zelfkant of de onderwereld of, of hoe je het allemaal wil noemen. Ja, een, een, een, het hebben van een innerlijke storm. Dat was mm -hmm. hetgene wat mij in ieder geval ja. fascineerde. En, uh, en uh, ja, ik heb, we hebben sowieso, Jim en ik hebben veel met elkaar gesproken in de voorbereiding. En uh, um, veel gekeken naar films samen en uh, veel uh, nagedacht. En uiteraard komt het aspect... Uh, Wolven en het dier uh, speelt natuurlijk een enorme grote rol. Ja, want wat is de betekenis van de wolf? Wat is de wolf? Of nou ja, wie ben is de wolf? Ik ben persoonlijk, ik ben uh, best wel opgegroeid met, met het dier, mm -hmm. uh, als in dat mijn vader uit een jagersfamilie komt en, uh, uit Tunesië. Uit Tunesië, mm -hmm. ja, en er lag letterlijk bij ons thuis lag er een wolvenvel vacht, uh, dus dus dat ik. ik er zijn heel veel verhalen over het dier. Dus ik, er, is een soort, er is een soort connectie. En als je het script leest... en dat doe je natuurlijk ontzettend vaak in de voorbereiding... dan kwam ik er in ieder geval achter... dat er voor mij heel veel um, parallellen lagen... met de jongens die je volgt in de film. Mm -hmm. Eigenlijk is dat een soort roedel. Eigenlijk, is dat een, eigenlijk zit daar een bepaalde hiërarchie. Ja. En, uh, en, uh, ja dus daar, daar ga je dan zelf... Uh, verbanden leggen. En, uh... Ja, dat kan jij, omdat jij met die wolven groot geworden bent. Want je, zoals je weet hebben wij echt praktisch nog nooit een wolf gezien in Nederland. Nou, laatst dus een keertje voor het eerst. Ja. Maar ja. Dat, dat was volgens mij gewoon een promotieactie van jullie. Ja, en dat is dat was heel mooi. <laughs> jullie hadden thuis. gewoon iets ja. ingehuurd. Ja, maar ja, je gaat natuurlijk tegenwoordig, je hebt natuurlijk alle mogelijkheden op internet om. om documentaires te kijken en om, om daar veel van over op te zoeken. Ja. En dan kom je eigenlijk achter heel veel interessante dingen. Sowieso is het gedrag van een, van een dier... Is, is sowieso een, een fantastische ingang voor, voor, voor een scène of voor een, voor een acteur. Uh... Dus dit, je geeft nu een aantal eigenlijk voor de rol die je, die je speelt. Namelijk uh, innerlijke, innerlijke onrust, innerlijke storm... Mm -hmm. Uh, en wolf. Uh, dus dus uh, de, de verhoudingen zijn opgebouwd als in een roedel. Ja, ja dat denk ik wel. En, uh, en deze jongen over wie we het hebben, die jij speelt... die staat bovenaan. Of die, die heeft een belang... Ja, dat is een soort leider, hè? Ja, dat is inderdaad. Maar het is het, wat ook een groot voorbeeld was... in ieder geval voor ons allebei... was Otello. Ja? Ote het het otello jago syndroom als het ware. De, de, de ontevreden... Uh, uh, Iago die, die, die Otello's oor vergiftigt of bevuilt eigenlijk met, met een leugen. En dat is dan in ieder geval in dat stuk heel erg aanwezig. Maar die aspecten die zitten er als je goed uh -huh. kijkt naar de personages Adil en Majid. Dat zit, er, dat zit daar ook heel erg in, in verweven. Dus daar, dat, daar hebben we ook veel uit gehaald. Want vertel eens wat over die relatie tussen Adil en, uh, en Majid. Nou ik, hoe ik het graag altijd zag tijdens het draaien was dat je... En later heb ik me laten corrigeren door iemand die twintig die jaar lang met wolven omgaat. Uh, zoals je weet zit er in, in de film zit er, zit er een wolf. En uh, nou, degene die daarvoor zorgde... die vertelde mij in het vliegtuig over het feit dat, dat, dat hij zich stoorde aan... dat mensen een bepaald beeld hebben van wolven. Namelijk dat ze agressieve beesten zijn die alleen maar in, in roedels leven. Terwijl hij eigenlijk aangaf wolven zijn gewoon dieren die opgroeien met hun ouders. En als ze oud genoeg zijn, dan... Dan uh, gaan ze er vandoor. Dan creëren ze een eigen familie. Echter zijn wolven in gevangenschap. Die zouden wel dat gedrag kunnen vertonen... Ja. van het creëren van een roedel. Waardoor ik eigenlijk redelijk opgelucht was... omdat onze film vertelt eigenlijk wel het verhaal van wolven in gevangenschap. Ja, of deze nu... Majid is een wolf in gevangenschap. Ja, in het of... gezin waarin hij ja. leeft, in, in de cultuur. Ja, buiten, op straat, eigenlijk overal... En zodoende klopt dat beeld wel. En die relatie tussen magie en nadiel is heel erg. Ja, de Alfa wolf en de, en de, en de, en de beta-wolf. Eigenlijk, de beta-wolven zijn. Um, nogmaals, dit is puur gebaseerd op een aantal uh, documentaires. En ik mm -hmm. wil niet pretenderen een wolvenkenner te zijn. Maar zo zie ik het wel. Voordat je het graag. weet zit je als bioloog bij ja, precies, de wereld draait door of precies. zo. Ja. maar dat, is, dat doet er eigenlijk ook niet toe. Want wat je de, wat je, het is dat je er iets uithaalt wat voor jou nuttig is om te gebruiken. Precies. En of dat nu heel dicht bij de waarheid ligt of niet... dat interesseert mij op dat moment niet zo heel erg. Ik lees gewoon of ik zie een documentaire... en ik, ik krijg de indruk dat er een verdeling is van, van wolven... en een bepaalde hiërarchie heerst. Mm -hmm. En als ik denk op dat moment, hey, dat is interessant om te gebruiken... of ik herken dat in het script, dan helpt dat mij op dat moment... Ja. En achteraf laat ik me graag door een wolvenkenner uitleggen... dat dat soms niet zo in elkaar zit. Maar het is grappig dat jij nu deze... Oh, ik krijg in één keer een enorm getoeter op mijn oor. <laughs> Het Is weer goed gekomen, geloof ik. Um, uh, is dat ge? Uh, ik ben even van mijn propos, en het komt omdat ik opeens een hele harde ja. Ik hoorde waarom... het ook. Ik hoorde het ook. Oh, het was... maar we, we hadden het over misschien was het een wolf. Misschien... Uh, nou, jij, jij legt deze achtergrond of deze ja. Dit zijn, dit zijn dingen die jou helpen om, om je rol in te kleuren, om om, om dat karakter goed te pakken. Te krijgen, ja. dat personage terwijl je ook zou kunnen zeggen. Nou, ik ga gewoon naar de gemeente Den Haag en ik vraag een, uh, ik vraag een verhaal op van uit Marokkaanse gezinnen... ...in achterstandswijken, laten we zeggen de schilderswijken, ...en uh, ik ga me daar eens even lekker in verdiepen. Dat ja. is dus nadrukkelijk niet zo. Nou, zonder dat ik alles... ...ik bedoel... Uh, um, ...dat klinkt misschien een beetje tegenstrijdig... ...omdat ik het eigenlijk wel al aan het doen ben... ...maar zonder dat ik alles... Uh, ...blootleg van hoe ik me graag voorbereid... ...ik bedoel, ik, ik, ik heb niet iets heel bijzonders gedaan... Iedereen, ...iedereen... ...iedereen bereidt zich natuurlijk... ...op zijn eigen manier voor, maar je... Je zoekt vooral naar de dingen die jij interessant vindt op ja. dat moment... en die jou helpen om dingen te beantwoorden voor je... Zo, zodat je in staat bent om stappen te nemen... en, en verbanden te leggen en, uh, en kleuren te maken in, dat, in het script, in in ja. dat uh, dus en in het verhaal. Dus dat had inderdaad ook gekund, maar daar koos ik dan niet voor. Nee, en de, grappig is dan om te zien dat Nasser uh, de char de Moet ik het zo uitspreken? Nasser de din. Die, Nasser de Dien. Tjaar. Tjaar, oh, daar had ik een ja. beetje op kunnen over. Ja, je kunt zeker. idee, kun je eigenlijk, hoef je niet heel erg... Uh... Te, te benadrukken zoals nee, ik deed. Nee, zeg maar. Char. Hij speelt de zieke broer in deze film. Hij speelde ook al mee in Rabat. Hij, hij was die man die met het gouden kalf liep te zwaaien. En ja. ongelooflijk uh, ware en mooie woorden sprak ja. bij, die, bij die speech. Ja. Hij zei tegen ons... Uh, uh, hij is, uh, Marwan dus, is dus heel diep gegaan voor deze rol. Deze rol is geen grap. Hoe hij dat heeft gedaan is voor mij een bron van inspiratie. Zo zou ik ook willen spelen. Wat nou, is dat, heel diep gaan dan? Het <laughs> ja, is niet een beetje nadenken alleen maar over wolven en over... Uh... Nou ja, ik, ik, ik, ik weet het niet zo goed. Ik denk dat je als je... Als je het is overigens heel lief dat hij dat zegt... maar het is als je de kans krijgt om zo iets te spelen... wat, wat letterlijk voor je is geschreven... en waar je zoveel tijd in kunt steken mm. in je voorbereiding dan lijkt het mij niet meer dan normaal... als je een hongerig acteur bent die, die, die, ja, die, die iets wil, wil spelen... waar, waar, uh, waar uh, diepgang in zit en, en, en wat verschillende kleuren ja. toont. Nou ja, dan goed. is het niet meer dan normaal... dat je denk ik, uh, dat je, denk ik gaat zoeken naar je allerbeste voorbereiding. En... De, we gaan dat verder opbouwen, want we hebben daar meer uh, informatie over gekregen. Maar we ja. gaan eerst even naar verkeersinformatie. Thank you. Nog een paar files die over zijn van een uh, vrij normale avondspits. Maar op de A13 Rotterdam-Den Haag zijn we nog niet filevrij. Tussen de afrit Berkel en Roderijs in Delft-Noord, 4 kilometer. Werkzaamheden veroorzaken file op de A28, Zwolle-Hogeveen. Tussen de wijk en Zuidwolde, 2 kilometer. En er is een bom gevonden uit de Tweede Wereldoorlog naast het spoor. Dat betekent dat er al een tijdje geen treinen rijden tussen Nijverdal en Wierden. Maar ook het verkeer is daar stilgelegd op de N35. In beide richtingen is die weg nu dicht in de staat vanuit Zwolle voor Nijverdal 3 kilometer. NTR. Speciaal voor iedereen. U luistert naar Kunststof en we gaan meteen naar voetbal. Want er wordt nog steeds gevoetbald in Eindhoven. Ronald van der Geer. Ja, dat duurt nog wel even, want we zijn pas 31 minuten bezig. Stand is nog altijd 0-0. Er wordt gevoetbald, maar niet gescoord. Dus eh, bij deze wedstrijd, PSV blaft wel rond het Bulgaarse strafschopgebied, maar bijt niet. Komt daar wel met enige regelmaat, heeft ook heel veel bal Dat was ook wel een beetje de verwachting. Maar slechts twee mogelijkheden. Inzet van Maher van de lijn gehaald. omdat de keeper weg was uit de goal. Eh, boogbal van Maher goed vanaf de rechterkant. Maar dan stond er stond altijd nog weer een verdediger en een uh, goede Combinatie. Twee goede combinaties zelfs. Eén keer Willems, één keer Matafs aan het eind. Dat is een beetje het probleem van PSV. Als het in de buurt komt van dat Bulgaarse strafschopgebied... besluiteloosheid of onnauwkeurigheid. Daarom nog altijd de nul bij PSV. Ja, de Bulgaarse tegenstander probeert op de counter steeds te komen. Is daar nog niet heel erg in, in geslaagd deze avond. Twee keer in de buurt geweest van Jeroen Zoet. Maar zonder enige overtuiging. 32 minuten. Het is 0-0 in Eindhoven. Ja, en ik praat in Kunststof met Marwan Kenzari. Hij speelt de hoofdrol in een nieuwe speelfilm... die vanaf vandaag in de bioscoop is te zien. Wolf heet die film. Een behoorlijk ja, angstaanjagende film. Een spannende film. Uh, een film die zich uh, in, de, in de wereld van de misdaad uh, bevindt... maar ook inderdaad in het hoofd van een man met innerlijke onrust, een innerlijke storm. En die man die wordt dus verbeeld door Marwan Kenzari. En we zijn eigenlijk een beetje aan het proberen te ontleden... hoe, hoe zo'n man als Marwan Kenzari dan omgaat met zo'n rol. En dat willen ze dan nooit benoemen natuurlijk... want dat is het geheim van de acteur. En dan gaan wij gewoon doorzeuren en zo. Gaan we <lacht> dan zeg maar, zijn we zo weer een uur verder. Uh, en dan komen we bijvoorbeeld bij acteur Robert de Hoog... Die ja. heeft ons ook weer uh, gewoon grote geheime informatie toegespeeld. Die zei, in de loop naar de draaidagen en tijdens... was Marwan onbereikbaar voor de buitenwereld. Hij had zijn telefoon in Amsterdam gelaten... en alleen een telefoontje met vijf nummers voor, voor in nood. In die periode voor heeft hij niet alleen fysiek getraind... maar ook veel op straat rondgehangen... Uh, om het leven te voelen en de taal echt te leren. Iedereen in het wereldje had daar wel een mening over... want in Nederland doet niemand dat. Niet zo lang en niet zo intens. Hij had dat zelf zo bedacht om de puurste vorm van concentratie te vinden. <laughs> nee, dat is... Uh, ja. Robert is een hele goede vriend van me. Nou, die praten we uh, heel vrij over jou. Ja, ja. <laughs> Die heeft ja, hem niet die... helemaal goed afgerist. Nee, nee, die is natuurlijk mij... Acteur, ja. Ja. En, dat is een van de mensen... Zeker een hele mooie acteur. Dat is een van de mensen die ook in die fase... maar ook nu nog steeds heel dicht bij me... stond en staat... Dus ja, die, die was wel heel erg nauw betrokken bij de hele voorbereiding. Maar hij schetst een beeld van Marwan in een, in een eenzame opsluiting eigenlijk. Dat je eigenlijk toch je eigen eiland hebt verkozen. Ja, ik denk dat het goed is om je in, in een bepaalde fase voor het draaien... Uh, en, en, nogmaals, dat hoeft niet... Ik denk niet dat dat nodig is bij elke film. Nee, die je, het is geen wet. Die, nee, nee tenzij, je dat, tenzij je zo het maximale uit jezelf kunt halen. Maar... Uh, het is niet, niet per se nodig dat je voor elke film... Uh, of voor elke rol in ieder geval een, dezelfde werkwijze ja. moet hanteren. Je moet zo werken hoe, hoe het het fijnst is voor, voor, je, voor, uh, voor wat je moet doen. Maar voor deze film was er eigenlijk geen andere methode dan deze methode. Want je hebt ook eigenlijk een hele lichaamstaal opgebouwd. Ontwikkeld, denk ik, in die periode van eenzaamheid wellicht. Uh, waarin je... Enigszins gebogen. De camera pakt je ook eigenlijk praktisch altijd van onderen. Er wordt niet gelachen door jou in film. Maar dan ook echt consequent niet. Want ik zie nu hoe je eruit ziet als je lacht. Dat is echt een, to een totaal andere man. Ja, volgens mij lach ik wel. Hoor. Er zijn een aantal fragmenten. Ja, je hebt een paar van die kleine grapjes met die jongens ja. onderling op straat. Maar laten we gewoon wel zijn. Er gaat iets heel dreigends van je uit. Die spanning, die, die, die, die, die oorlog die in jou woedt, die voelen wij permanent. Nou, dat is mooi. En dat is de bedoeling ook. Ja. Je doet het ook met je ogen. Je het is maar heel weinig wat je doet. Maar het heeft een heel groot effect. Ja, nou ja. En je hebt mooi. een taal ontwikkeld met je lichaam. die helemaal niet lijkt op de jongen die hier nu aan tafel zit. Nee, ik denk dat het. Ik denk dat. alles wat je kunt voorbereiden. wat ervoor zorgt dat je dat niet hoeft te spelen op de set. dat is, dat is natuurlijk allemaal mooi meegenomen. Uh -huh. dus, dus je maakt het jezelf. Ik heb het al veel, veel vaker benoemd, maar. Ja, er zijn acteurs die ik dan als voorbeeld zie. Uh, als mijn voorbeelden zie. die, die, die uh, zijn vaak dan grote Amerikaanse acteurs. Wie zijn het dan? Die, nou, als iemand als Sean Penn bijvoorbeeld. Mm -hmm. of Philip Seymour Hoffman. Of, ja. Dat zijn acteurs die ik echt, echt, echt bewonder uh, Maar ook vrouwen als Kate Blanchett bijvoorbeeld. Of Meryl Streep. Dat zijn acteurs die, die in mijn ogen... Leonardo DiCaprio, maar de voorbereiding... Alles wat je in de voorbereiding al kunt doen, mm -hmm. dat hoef je dan niet meer te spelen. Of dat, dat, heb je dan, draag je, dat draag je dan mee. Dus ja. Dus als het je helpt om, om in de periode voor de film daar al mee bezig te zijn, in plaats van twee dagen voor het draaien, dan is dat natuurlijk een enorme stimulans om je. Om, om je om je gefocust te voelen op het moment dat je begint met draaien. Als, als jij alleen maar een jongen zou spelen uit wie, van wie dreiging uitgaat... of die elk moment eigenlijk kan ontploffen... Um, dan zou het geen verteerbare film zijn. Je bent ook een jongen die zijn zoek, zieke broer steeds opzoekt in het ziekenhuis. Zijn doodzieke broer, moeten we zeggen, want het gaat heel slecht met die jongen. Uh, waardoor je ook een, een geheel andere kant van Majid kunt laten zien. Namelijk een uh, van, van grote gevoeligheid en tederheid. Uh, had je eigenlijk zelf ook die tegenkleur nodig? Om... Absoluut. Ik denk dat als je in als je samenspraak met de regisseur gaat kijken... naar wat dit karakter nu eindelijk maakt... Mm -hmm. dan zie ik dat als een... of tenminste, het helpt mij als ik het zie als een schilderij... waarin je met verschillende kleuren werkt... en, en, en verschillende kwasten gebruikt, als het mm -hmm. ware... En dan, ja, er zijn gewoon een aantal hele belangrijke karakters in de film... die, die ervoor zorgen dat Magiet niet van steen is. En, en, en dat maakt hem, denk ik, een heel interessant karakter. Dat hij, dat hij wel, degelijk, wel degelijk dingen voelt, zeg maar, die... Ja. die, die ja, die misschien soms niet op de oppervlakte liggen... of in ieder geval heel diep, diep, diep zitten in zijn, in, zijn, in zijn ziel of in zijn hart... maar die er wel degelijk zijn. Dus, ja, en die moet je echt wel zien op te zoeken... en zien te injecteren in, in, in, je, in dat karakter. Wat vraagt dat eigenlijk dan? Bijvoorbeeld in die scènes met de broer in het ziekenhuis? Nou ja, het is natuurlijk... Dus er zijn kleine dingen die, die mij dan raken in het verhaal. Als, hij, als zijn broer tegen hem zegt van... Hey, misschien kom ik wel eens een keer kijken naar een wedstrijd. En dan weet je, dan hoef je eigenlijk niet eens... maar ziet in de ogen te kijken. Maar je weet eigenlijk al wat hij, dat hij hartstikke goed weet... dat dat niet gaat gebeuren. Dat dat niet meer kan, omdat hij dat niet haalt. Nee, maar hij zal wel degene zijn die tegen zijn broer zegt... tuurlijk kom je een keer kijken. Mm -hmm. Tuurlijk ja. kom je kijken. En, en ja, dat maakt hem gewoon ja, menselijk. Of... Ja, want, want, want begrijp je eigenlijk iets van, van die hoofdpersoon... Die, uh, die toch veel kansen heeft om, om te kappen met die gewelddadige kant in hem en om hem heen... maar die toch steeds verder de grenzen opzoekt en eigenlijk die grenzen zoek overgaat? Nou, ik weet niet zo goed. Ik ben er zelf nog niet helemaal uit of dat waar is dat iemand... Dan kansen heeft om ergens uit te komen. Als je echt iets, eh, bedoel, ervan uitgaande dat men ziet in dit geval dat er echt wel degelijk iets uh, essentieels uh, is gebeurd of uh, heeft plaatsgevonden voordat de film begint, dan in de wereld waarin hij leeft, wat een soort van vissenkom-wereld uh, of effect he, uh, is. Uh, ja, is, is, is bij wijze van spreken het glas gebroken. en, en die barsten die zijn er niet meer uit te halen. Mm -hmm. Dus het kwaad is al geschied. Ja, het gaat er alleen nog maar om hoe. hoe, uh, hoe hij dat pad verder zal bewandelen. En... Ja. Ken jij die wereld eigenlijk? Waar je, die, die je verbeeldt? Waar, waar dit hele verhaal zich afspeelt? Een, een, een flat, een, een Marokkaanse vader en moeder die, die eigenlijk gewoon. Uh, op gespannen voet met elkaar leven. Een vader die behoorlijk erop loslaat. als, als hij. Uit, uit onmacht eigenlijk. niet meer weet wat hij met zijn kinderen aan moet. Uh, armoede. kansloosheid. Ja en nee. Want ik. Um, nee, omdat het. Ik heb dat. Het is niet dat ik het. Uh, van vroeger weet of, uh -huh. of. niet in mijn naaste omgeving heb meegemaakt. Maar ik heb wel een. Ik ben wel erg gevoelig voor. Ik had het er nog vanochtend over met iemand dat ik in, in Moskou uh, een voorstelling speelde met toneel op Amsterdam. En dat wij Moskou inkwamen. Uh, in en dat je dan eerst een paar kilometer lang rijen flats ziet. Waarin ik me heel goed kan voorstellen dat ja, dat, dat er dan. Dat heeft iets troosteloos en dat heeft iets, het heeft iets en, en, heel treurigs en hopeloos. En. Uh -huh. en ja, dan je kan ik me wel inbeelden. Dat zit in deze film ook. Want eigenlijk is iedereen van dat gezin Murf gebeukt op de een of andere manier. Ja, het is natuurlijk een, een gezinssituatie die, die verre van ideaal is. Ik bedoel, de ideaal, tenminste, de, de oudste zoon, die, daar gaat het heel slecht mee. Mm -hmm. en, en er is inderdaad is er weinig geld. En, en dan is er nog. De, de, maar ziet uh, die. Die niet die, wil deugen. Die, die niet echt uh, doet wat zijn vader eigenlijk uh, van hem verwacht of hoopt. Ja, het is... En natuurlijk het beschermen van het jongste broertje. Wat natuurlijk wel iets is wat ik. Nou ja, wat ik wel snap dat de vader dat doet dat de vader wil zorgen dat die jongste broer dan in ieder geval niet op het... Ja, dat lijkt mij komt. toch een vrij... Uh, Want hij raakt de... eigenlijk al zijn kinderen kwijt op ja, deze manier, hè, ja. deze film. de manier waarop hij dat probeert te bewerkstelligen... is natuurlijk niet ideaal, uh, doe... Maar uh, zonder dat te verklappen uiteraard... voor de mensen die de film nog niet gezien mm. hebben. Maar mm, ja, dat, dat, het is geen fijne omgeving in ieder geval. Nee, nee. Wat, wat, wat betekent dit voor jou, deze rol spelen... Nou, daar heb ik eigenlijk ook over nagedacht op de weg in en toe. Nou, ik vind het in ieder geval goed dat je je ook heel goed voorbereid hebt op deze uitzending. Ja, goed hè. Ik heb zelfs nog even geluisterd naar de uitzending van gisteren. Echt waar? Ja, ja er zijn echt acteurs ja. die een stuk minder voorbereid binnenkomen. Serieus. Ja, ja, nou, ik heb, heb je ik ook was... al een tegeltekst bedacht? Nee, nog niet. Nee. Oh, oké. Okay, ik, nee, ik was eigenlijk in, uh, iets van Ricky Chavez aan het kijken en toen dacht ik, hey, mij, misschien moet ik dat even niet doen. Misschien moet ik even luisteren naar de uitzending heel van gisteren. Heel goed, focus. Goed hè? Goed, nou. goed, uh, ja, ja. Um, Wat betekent die film voor je? Wat, deze rol voor je? Ja, ontzettend veel. D dit is natuurlijk. Het is je eerste dragende filmrol. Ja, ja, zeker. Dit, en, en het betekent ontzettend veel voor me, omdat ik omdat ik ja, de mogelijkheid heb gekregen om hier meer dan anderhalf jaar naartoe te werken zonder dat daar iets tussen kwam. Um, wat er, wat er dan voor had gezorgd dat daar een, een pauze in zou zitten. Zo. Ja. Dat was gewoon anderhalf jaar lang kon ik me hierop focussen. Ik heb vier maanden in Parijs gewoond... Waar ik, waar ik veel tijd alleen heb doorgebracht... en veel heb gelezen, veel heb gewandeld en veel heb getraind. En zodoende was die... Was, dit, deze film had een ideale voorbereiding voor mij. En um, ik denk dat Jim en ik er heel erg goed in zijn geslaagd... om samen door middel van veel met elkaar te praten... tot een bepaalde uh, essentie te komen... tot een bepaalde kern te komen... van wat wij in ieder geval dachten dat nodig was... voor dit karakter. En om dit verhaal te vertellen. Dus, die, dus voor mij waren die gesprekken... Waren, die, vielen, on, die vielen ontzettend goed. Ik wist mm -hmm. precies, we wisten precies wat we wilden maken. En ja, verder wil je natuurlijk... Ik ben, ik, ja, ik ben gewoon een hongerig acteur... die zo divers mogelijk... Uh, uh, zijn ontwikkeling wil uitstippelen, zeg maar. En... Ja, ja daar, daar ga je heel secuur mee om. En, en we hebben ook mensen uit je omgeving gesproken... die zeiden dat je, toen je vroeger in daarna aan het amateurtoneel zat... dat je toen al met deze precisie te werk ging. Dus dat is uh, onveranderd gebleken. Regisseur Jim uh, Taihutu, hè, want, want die Jim, daar heb je het de hele tijd over... die zei dat je uh, in de twee maanden na de opname... dat je wel verdwaald bent geweest, dat je ontheemd was... Alsof je weer moest wennen aan de wereld, eigenlijk. Ja, het is natuurlijk. Het is natuurlijk ook even wennen. Als je. Als je bedoel, we leven in 2013 met Facebook en Twitter en iPhones. En, en. En als je weer terugkomt en je. Je hebt een paar maanden lang alleen maar. Uh, met dat telefoontje met die vijf nummers erin. Ja, ik had vijf telefoonnummers. Ik wil eigenlijk ook wel weten welke vijf nummers dat zijn. Oh, dat is helemaal niet zo'n geheim hoor. Dat was, dat was mijn vriendinnetje en mijn moeder en. Uh, Robert en uh, Jim. En ja. de cameraman. Denk ik. We zitten al, uh, ja, al royaal op we vijf. We zitten al, ja. Dus, uh, maar goed, je was in die zin ontheemd. Dat je dat hele snelle, snelle leven... Dat, uh, dat, dat, dat leven wat je hier hebt... Dat, daar was je van vervreemd, als het ware. Ja, nou ja, dat is misschien een beetje een te romantisch beeld van de, van de, van de werkelijkheid. Ja, daar bedoel. hou ik van. ja Dat van snap ik, dat snap ik. Ik ook, ik ook als geen ander. We maar maar, kunnen ook best een verhaal verzinnen. <laughs> ja, ik bedoel, precies. Ik zie helemaal niet in waarom we de waarheid precies. altijd moeten nee, spreken. Nee, zeker niet. Ik heb... Uh, uh, nee. Maar uh, ja, je moet gewoon even weer... Je moet weer even uit een andere uh, concentratie ja. uh, geraken. Jim had er moeite mee om jou in een pak te zien. Terwijl hij jou alleen maar in een trainingspak ja, gewend nee, maar was. Jim, dat is het leuke van, tenminste het leuke, ik weet hoe hij is. Dat hij ziet mij. Ik moest, ik, ik bedoel, ik had een gouden tand die heb ik weer eruit ja. laten halen, ja. omdat ik gewoon weer Tjechov de Russen speelde ja, en, en raar, een jonge, jonge bedrijfsarts speelde. Dus, maar als het aan hem had gelegen, liep ik nu steeds met een, met een gouden tand. Ja, en met dat hele korte kapsel met zo'n punt, uh, ja. met zo'n puntpony. Ja. Uh, we gaan eventjes toch nog even voetballen. Ronald van der Geer in Eindhoven. Ja, het is rust. Zojuist geblazen voor de rust. 0-0 is er nog altijd de stand in Eindhoven tegen de Bulgaarse kampioen Ludo Goret Raskrat. PSV er net wel dichtbij met een actie van de Pai, Redding van de keeper. Goede actie vanaf de linkerkant. Maar juist in die slotfase van de eerste helft. Bulgaren twee keer in de buurt van Jeroen Zoet. De keeper moest ook twee keer reddend optreden. De tweede keer was zeker niet overtuigend. Maar zo langzaam maar zeker kom je wel tot de conclusie dat de PSV te slordig is eigenlijk. Om heel snel afstand te nemen van de tegenstander. We wachten op de tweede helft. Rust in Eindhoven. Rust in Eindhoven. Wij gaan nog gewoon negen minuten door en, uh, met het programma Kunststof. Marwan Kenzari is onze gast. Hij is acteur. We zitten nu nog gewoon heel rustig hier. En uh, ja, dat gaat allemaal zonder al te veel plichtplegingen. Dat is binnenkort afgelopen, want volgens mij gaat hij een grote uh, carrière tegemoet. Om jou heen wordt ook al gefluisterd internationale carrière. Dan wordt dat ook al heel snel gefluisterd in ja. Nederland. Ja. Want je bent ook zo over de grens. Ja. Maar volgens mij ben jij een jongen met ontzettend veel ambitie. En ik, ik zou het fijn vinden als je mij even in vertrouwen wil nemen... over welke ambitie je precies hebt. Nou, ik, ik bedoel, ja, ik, ik hou van het leven. Dus ik, ik, ik, ik wil, ik heb het eerder gezegd... ik wil 114 worden en ik wil mijn, mijn dromen en doelen bereiken. En dat is, ik wil heel erg veel mooie verhalen vertellen als acteur. Misschien nooit als regisseur, maar... En, en als acteur, het, het, hetgene wat mij het meeste triggert en, en wat ik denk dat belangrijk is voor elk acteur, is, is de hongerigheid naar ontwikkeling. En, en, en, het, en het opzoeken van. en het ontdekken van onontdekt terrein eigenlijk. En daarin steeds meer groeien en, en zodoende dus. ja, letterlijk je diversiteit eh, proberen te. te. te strelen of, of in ieder geval te. Op te zoeken. Zoals ja. Wolf nu gefilmd is en ik nu in een romantische comedy uh, speel. Dat is, vind ik het interessante aan het vak. En dat is. Ja, Want dat zoekt... is Hartenstraat. dat speelt zich af in de negen straatjes in Amsterdam. Wat een hele hipperige, moderne, hippe buurt is. En waar jij een bakviesvader bent met hele moderne problemen, zoals een scheiding en een kind. En, uh, ja. Nou ja, dat soort dingen. Ja, je zoekt dus eigenlijk gewoon naar. Ja, ik wil natuurlijk een goed mogelijk acteur worden. Ja. En om dat te kunnen. Uh, bereiken moet je denk ik behalve discipline en hongerigheid naar kennis en en en, en, en ja techniek binnen je, binnen je binnen je vakgebied moet je denk ik ja dat, dat is dat is waar ik mee bezig ben en dat is waar en ja in de tussentijd hoop ik en ook hoor. gewoon dat hele palet van zowel toneel uh, in Tsjechov staan, bij wijze van spreken in Shakespeare staan. Uh, ik, uh, uh, Lorca's uh, uh, Bloed Bruiloft uh, ben je het komend seizoen in te zien. Een reprise van de Russen ben je in te zien. Uh, dus dat en dat film acteren, wat toch een hele andere tak van sport is. Eigenlijk is het allebei hetzelfde. Alleen het heeft een andere, andere benadering. En in, in, voor een toneelstuk is de repetitieperiode natuurlijk enorm. Of eigenlijk essentieel. Ja. Daar waar je bij film al blij moet zijn. Als je tien repetitiedagen hebt als het ware. En een film is veel meer een mozaïekvertelling. vertelling. Je bent niet chronologisch aan het, aan het, aan het, aan het draaien vaak genoeg. Nee. Uh, als dat wel zo is dan heb je geluk. En dan ben je dus echt bezig met een puzzel in elkaar leggen. Daar waar je in, in een voorstelling letterlijk bouwt aan, aan de ontwikkeling als een hele boog. En, ja. en, uh... Maar er is iets in jou dat denkt van... ik wil dat hele palet bekijken, bespelen, uitzoeken. Ja. Je ziet aan iemand als Carice van Houten... dat uiteindelijk die carrière dan afbuigt... in haar geval naar filmacteren. En als je haar ziet, is dat eigenlijk ook wel heel begrijpelijk. Omdat, ja. ze, omdat zij het gewoon heel goed doet op camera. Ja. En anders ja. in een zaal. Ja, nou, film is natuurlijk mijn grote liefde. Ik bedoel, ik, ik bedoel, om heel eerlijk te zijn... tot mijn 22e, tot voordat ik naar de toneelschool ging... eigenlijk wist ik vrij weinig van toneel af. Ik, en ik kom, ja, letterlijk... De film is letterlijk mijn... Mijn drive geweest om. Dat heb je ook verteld toen je die auditie moest doen en die boomnaam moest spelen. Ik, ik moest Hamlet spelen oh. dus het was. Het was een andere periode. andere <laughs> periode, ja. Nee, ik moest in een Hamlet, de Hamlet-monoloog. Oké, okay. hoe, en hoe beviel dat? Want, ja, want, want jouw hele referentiekade was film. Ja, maar goed, de Hamlet-monoloog. Oh, je bedoelt trouwens de toneelschool-auditie. Um... Ja, referentie was film, maar op de vooropleiding. Ik ben gelukkig. Ik heb het geluk gehad dat ik naar nou een vooropleiding mm. kon waar ik, uh, waar ik uh, klaargemaakt werd voor uh, de toneelschool-audities. Ja. Maar dan, ja, dan gaat er wel een hele wereld voor je open aan, aan, ja, aan, aan, aan prachtige teksten van inderdaad, Shakespeare of Tchechov. En je voelt je daar z'n uh, hang bij om dat avond aan avond op toneel te doen? Maar uiteindelijk droom je, of, of als ik het in verhouding probeer te brengen... ben je een filmacteur. Meer dan een toneelacteur, vind je? Nou, dat weet ik nog niet. Ik ben een acteur en ik ben, een film is mijn, mijn absolute mijn grote liefde. Maar toneel is... is, is, is, is film heb je natuurlijk niet zoveel, nooit zoveel tijd. En er is nooit veel tijd. En dat wil niet zeggen dat je je, kunt je fantastisch kunt ontwikkelen. Maar toneel, dat is toch eigenlijk de, ja, de ambachtelijke kern van het vak of zoiets. Ik weet niet ja. of ik nu iets heel gek zeg, maar ik denk dat ik wel... ongeveer weet wat ik bedoel. En dat is dat... Ja, daar... Dat is toch eigenlijk ook de core van acteren. Dat ja. je het bedoel. en. en uh... zoals, zoals je nu bijvoorbeeld... je aan het voorbereiden bent. want Wat dat betreft is het dan een geruststelling... dat je weer met diezelfde Taihutu gaat werken. Jim. Ja. Want je gaat Westerling verbeelden. Raymond Westerling. Dat is, dat is die Nederlandse legercommandant in Indonesië. Waar eigenlijk ook na, na, zijn, na zijn dood is er ontzettend veel gepubliceerd over deze man. Omdat hij een hele ja, een harde kerel was. Ja. Dus je gaat weer een harde kerel spelen. Ik moet heel eerlijk zeggen, ik weet nog, Jim en ik hebben daar niet ontzettend veel gesprekken over gehad. Maar ik ga in ieder geval... Het is, een dragende, het is de hoofdrol? Ja. Ik, jij bent Westerling, je bent een uh, harde fan. Ja. En ik ga je vertellen, het is heel wreed. <laughs> ik heb de biografie ja. van die Westerling gelezen. Dat is niet mals hoor. Dat is niet, uh, nee, nou, ik vind, Indonesië, ja, dat is wel in, in, in, leuk. Dat, dat is wel, wel dan weer leuk, vier maanden naar Indonesië toe. Ja. Een enorme ja, eenzaamheid voorbereiden op een eiland. Ja. ja. Ja, film is, film is, is, is, is echt een, een liefde. Dus, dus, dus als het aan mij ligt, maken we zoveel mogelijk films. En in deze combinatie is een hele gelukkiger dan? Dat sowieso, dat, ze, dat, zo YouTube, zo. Ja, dat en, staat buiten kijf, ja. ja. En dat is omdat je al die, al die vrijheid krijgt van dat opbouwen... Van, hè, om het goed voor te bereiden, enzovoort. Ja, omdat hij kent mij en ik ken hem. en uh, ja, dat, dat is gewoon een, een, een, een goede combinatie, denk ik. Hij weet precies, ik bedoel, ik hoef maar met mijn... Hij, hoeft, hij ziet direct aan me wat ik bedoel en, ja. en andersom ook. Is er nog een, een dingetje waar je een beetje aan moet werken? Absoluut. Ik ben, ik, ben net, ik ben als het ware net... Ik wil niet zeggen dat ik net begonnen ben, maar ik sta nog wel aan de... Als het een kleurplaat is, dan, dan heb ik dan ben ik nu heb ik nu twee kleurtjes gebruikt geel gedaan in. Geel en rood heb ik geel gebruikt geel en rood ja, ja oké okay. dan wordt het uh, tijd voor wat voor de andere <laughs> ja. uh, maar maar maar en, en kan je dat zeggen wat, wat is jou, wat, waar zit het pijnpunt? Um, even denken hoor. lekker de moeilijkste vraag op het laatste doen. Vind ik altijd leuk. Nou, ik weet niet. Wat ik net zei, je hebt, er, is, er is veel onontdekt gebied. En, en de, ik kan niet specifiek één ding noemen. Ja, er zijn zat dingen. Er zijn zat dingen waar... waar uh die ik nog niet beheers en die... die we gaan je gewoon volgen. Dat, dat gaat helemaal goed komen. Je moet aan je tegel gaan werken. Ik heb hem al. Ik weet hem al. Ja? ja, maar je mag het nog niet zeggen. Want dan ga ik even zeggen dat we hierna twee dingen krijgen... het programma op Radio 1. Alice de Bruin presenteert. En uh, dat is met de Amerikaanse journalist Matt Steinglas... over de Nederlandse politiek. Steinglas is getrouwd met een Nederlands... en hij schrijft voor de Financial Times... en The Economist. En uh, dat horen we zo meteen na acht uur. En ondertussen zit onze gast van vandaag... Marwan Kenzari, nu nog gewoon hier vrij rustig in die studio. Binnenkort kunnen we hem niet eens meer aanraken en heeft hij permanent bewaking. Ik vind het behoorlijk gezellig hier. Ja, het is gezellig toch? Ja, heel erg. Jij gaat naar Den Haag zo. Je hebt een meet en greet met, uh, met een uitzinnige Den Haags publiek. Ja. Uh, er is een, een feestje nadien, maar ik geloof niet dat je daar meer op terecht mag komen. Maar jij gaat gewoon, uh, je bent op tournee hè? Ja. Oh, ik moet je. Wacht, 18 seconden. Wat gaat er op je tegenkomen? Moet ik het zeggen of moet ik schrijven? Ja, zeg het maar, eerst en dan schrijf. Geen glans zonder wrijving. Geen glans van de wrijving. Ook ja. weer heel mooi. Ja, ja prachtig. Ja. Hij zat ik... ook gewoon op Google. Hij staat ook gewoon op Google. Heb je, ge ja. heb je gewoon tegelteksten zitten Google Nee, zeker niet. Zeker als niet. voorbereiding. Nee, absoluut niet. Maar ik kwam er een achter dat je dat ook je op Google hele staat. lijst. Dank Meneer Kenzadi, dit was aflevering 2697. Wolf vanaf heden in een bioscoop bij u in de buurt. Wij zijn er maandag weer. Ja, haha, wij zijn er maandag weer. Ik wens u alvast een prettig weekend. En tot dan. Radio 1. En stof. NTR brengt cultuur. Speciaal voor iedereen. Een gepassioneerde zoektocht naar het levenslied in Mexico. Wat vond Joris Linsen? Hermans klassieke De Donkere Kamer van Damocles op toneel met Victor Leu. En de nieuwe muzikale koers van Wende. In Kunstel TV zondag om 5 over 6 op Nederland 2.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 Een gesprek met schrijver en dichter Frans Pointel in Brans met Boeken. Morgenavond tussen 7 en 8. Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Het Nederlands Filmfestival presenteert.